En daarin vertelt dat ze zich ging aansluiten bij de strijd tegen het regime in Syrië. De tiener was de afgelopen tijd sterk geradicaliseerd, aldus dus de vader. Minister Schippers heeft vanochtend in Moskou samen met oud internationals Aaron Winter en Mark van Hintum... het zaalvoetbaltoernooi op de Open Games voor homosporters geopend. Direct nadat ze waren vertrokken werd de zaal alweer ontruimd door de politie. Volgens een woordvoerder van Schippers verlopen de spelen bizar en ondervindt de organisatie van de Open Games veel vijandigheid en tegenwerking.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 Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Knoop het Vaanplein en de Heijn-Noordtunnel drie kilometer file. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu, groene Zandvoort. <middels>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 Une sirène de joie sur ton chemin Qui résonne et fait très bien Et ce n'est qu'une tourterelle Qui revient à tigre d'elle En rapportant le tupet qui était ton lit un beau matin Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la grêle Comme un petit radeau fèle sur l'océan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 En Claire en C'est n'est dat is uh, zoiets als uh, van. Het uh, ja, is niets. Het is niets. Tis tis tis niets. Nou, goed, uh, maar goed, uh, maar wij gaan met iets beginnen uh, hier, de tweede deel, uh, waarvan ik niet zou willen zeggen: het is niets. Nee. Zo. nee. Goed, aangeschoven is een delegatie van D66. En dat is in het kader van de tweede ronde gemeenteraadverkiezingen. Om iets te vertellen over datgene wat de partij voorstaat. En we hebben hier Gerard Kuipers en Ruud Sandberg Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, we zaten net even te praten zo. En uh, toen zeiden we ja. D66 is er twee raadsperiodes tussenuit geweest en is nu weer terug. Hoe is dat bevallen? Um, ja, het is, het is aan de ene kant is het goed bevallen. Aan de andere kant, uh, um, ja, het is als eenmansfractie is het, uh, is het uh, behoorlijk uh, druk. Dat is in feite ook de reden dat uh, Robert... Uh, ...heeft moeten kiezen voor zijn bedrijf en dus uh, de politiek uh, heeft uh, vaarwel gezegd, althans als raadslid. Ja. En uh, ja, dan kom je erin uh, eigenlijk uh, vorig jaar zomer en dan uh, toch, toch nog eigenlijk vrij plotseling. En, uh, maar ja... Uh, dan is het uh, springen in het diepe. En, uh, en zwemmen. En dat heb ik gedaan. En veel lezen en hard werken. Ja, ja. hard werken. Je krijgt het niet voor niks. Nee, er zijn oh. hele stapels ja. die op jou afkomen. Ja, ja want, want jij hebt al een raadsverleden voor T66 gehad. En ik meen zelfs in de periode 1994, 98 uh, Toen jullie op een hele grote... Uh, toen hadden jullie een behoorlijk zetelaantal. Ik geloof met vier stuks. Uh, in, met Han van leeuwen uh, toen. In 1986 ben ik in de gemeenteraad gekomen Toen ja? was Jan ja. Termes de wethouder. Klopt. In 1990 um, had, waren we ineens met z'n vieren. Ja, het was 90, was het zelf. En uh, daarna Toen is... Toen uh, een schisma, hè? <laughs> <laughs> daarna is inderdaad uh, uh, Han van Leeuwen uh, in, de, in de raad gekomen. Met Dirk Visser. Het uh, was tweemans verhaal. Ja, nee, nee, nee. nee ik het was nog het laten op op het. met Lau Koper nou, en, oh, ja, uh, en Mes Dus met z'n drieën zaten ze ja, toen in. Uh, daarna uh, is het een beetje ontgaan. Han van Leeuwen heeft er toen nog oh, in gezeten. En uh, ja, die is toen burgemeester geworden in... Uh, nee, die is eerst wethouder hier nog geworden. Ja. Uh, namens uh, voor de OVC. Ja. En is toen uh, uh, burgemeester geworden. En dat is hij nog steeds in Beverwijk. Ja. Maar goed, dat is geschiedenis. Nou, ja, en het ja, gaat om de toekomst. Deze 66ers komen toch goed terecht. Daar. Ja. Nou, maar misschien wel goed om daar wel bij te vertellen. Want Robert heeft zich natuurlijk wel met een reden moeten terugtrekken. Ja, wat, politiek, wat, wat, wat, wat was de reden? Dat hij zijn bedrijf ja. niet meer kon ja. combineren met uh, de hoeveelheid tijd die in de politiek moest stoppen. En dat als je een eigen bedrijf hebt ondernemen bent. Dat is natuurlijk in de politiek tegenwoordig toch nog best wel zeldzaam. Er zijn veel mensen in de politiek. Er zijn mensen die ook rondom de politiek hun baan hebben. En uh, het is natuurlijk heel erg uh, lastig. Uh, omdat het een, uh, een functie is die je erbij doet. En de, de, de onderwerpen die bij de gemeenteraad op de agenda staan. Maar ook op de agenda komen. Die gaan over mensen. En dat is natuurlijk niet iets wat je zomaar even erbij doet. Dat zijn moeilijke onderwerpen. Die mensen ook raken. En uh, daar moet je ook, uh, ook echt tijd en energie in kunnen stoppen. Nou dat, dat kon hij niet meer. Dat heeft hij 3,5% half jaar wel gedaan. En ik denk dat hij een goede beslissing heeft genomen om te zeggen, ik moet er nu mee stoppen. Het kan niet zo zijn dat ik natuurlijk zelf uh, met mijn bedrijf eronder doorga. Nou, dat hebben we kunnen oplossen, gelukkig met Ruud. Maar het is ook goed voor de mensen thuis, denk ik, om te beseffen, dat de mensen die in de raad zitten, van welke partij dan ook, dat die uh, naast hun gewone werk uh, een aantal avonden in de week hier hard mee bezig zijn. Een stapel stukken uh, doorploeteren. Technische, ambtelijke stukken, waar natuurlijk ja, ja. vaak over na is gedacht. Ja. En uh, we hebben het afgelopen woensdag bij het, uh, het debat in uh, Café Neuf natuurlijk ook weer gezien. Uh, het komt ook aan op de, op de partijen om effectief te zijn met elkaar. Nou, en dan terug naar de vraag, hoe is bevallen? Nou, in dat opzicht is het natuurlijk goed bevallen. Uh, we doen mee. Ja. Hopelijk uh, in de nieuwe raad straks met dan nog wat grotere delegatie. En uh, nou ja, wat je natuurlijk in D66 ook in Den Haag nu ziet, is dat meedoen ook uh, belangrijk is. Hè? Als je kijkt naar de lente- en herfstakkoorden waar D66 van heeft gezegd, wij doen in ieder geval mee, want dan kunnen we daar ook dingen in veranderen, zodat landelijk. het socialer wordt landelijk. Uh, en dat geldt ook voor een, een toekomstige coalitie. Uh, we hebben te woensdag ook met andere zo over gehad. Het is belangrijk Ik denk dat we met elkaar een vuist maken, want er komen enorm grote, ingewikkelde problemen naar ons toe. Uh, de WMO, uh, veel besproken ook op dit moment in, uh, in de media. Uh, enorme impact op, uh, op mensen thuis. Ik Het las is de van... zaak dat we dat ja. met z'n allen denk ik goed uh, oppakken. Ja, want ik las vanmorgen in een van de landelijke ochtendbladen dat er nogal wat verwacht wordt van toekomstige raadsleden, omdat Zeker. de taken uh, ja. steeds meer naar een gemeente uh, gaan. Uh, wat je zegt, hè, WMO is één van de, van de dingen, ja. maar uh, er zijn ook nog tal van andere dingen, zoals bijvoorbeeld mensen die met een bijstandsuitkering ja. op een gegeven moment, want ook die nieuwe wet uh, ja. werk en bijstand, ja. wat dan ook uh, dat, is, dat is ook een verhaal wat bij de gemeente gaat spelen. Dus... Politieke termen wordt dat heel mooi het sociaal domein genoemd. Ja. Nou, dat is eigenlijk een optelsom van een aantal uh, uitvoeringswetten die de gemeente uh, kant op komen, die Den, mm -hmm. Den Haag delegeert terug naar de gemeente met het idee dat het efficiënter kan. Uh, het gaat ook gepaard overigens met een forse bezuiniging. En het idee daarvan, onder andere bij de WMO is dat als je uh, zeg maar de, de hele, dat uh, heet een oké okay te zorgen, dus de hele ketting van alle zorgverleners, als je kijkt hoeveel partijen erbij betrokken zijn, uh, waarbij de patiënt vaak ook niet voldoende centraal staat, maar eigenlijk de, de hulpverleners dat als je dat efficiënter inricht, dichter bij de mensen thuis, bij de gemeente dus, dat het ook uh, goedkoper kan. Ja, uh, nu is het zo van, uh, ik heb ook even naar uh, de, de, de D66 landelijke speerpunten zitten, zitten kijken. Oh, uh, deze week, uh, daar kom ik zo op, uh, had uh, de lijst, uh, of tenminste de, de, de, de grote man van D66, Alexander Pechtold, weer uh, het een en ander gezegd over een mogelijke lastenverlichting. Ja. Daar kom ik zo op. Uh, maar ook uh, D66 staat bekend als een onderwijspartij. Zeker. Nou werd daar woensdag werd daar nog een opmerking over gemaakt tijdens het Politiek Café van ja, we hebben hier uh, een school, uh, de Wim Gertenbach College. Ja. Hoeveel waarde uh, hecht uh, D66 uh, aan onderwijs in Zandvoort? Nou, onderwijs is een speerpunt voor D66. Altijd geweest en ja. uh, dat zal het ook blijven. Uh, wij geloven heel erg dat uh, goed ervoor zorgt dat mensen een, uh, een eerlijke kans hebben om hun leven op termijn. Dat begint bij kinderen en dat gaat op termijn over uh, ons. Uh, daarmee uh, een plek kunnen vinden uh, in de, de maatschappij die voor hun goed werkt. Uh, wat dat precies is, dat mag iedereen zelf bepalen. Maar je moet kunnen vertrouwen op, uh, op wat mensen zelf kunnen. En dat begint bij onderwijs. En dan is het heel belangrijk dat je natuurlijk onderwijs dichtbij hebt. Uh, het Gertebach is een school die ook nog eens op een hele mooie manier laat zien dat als je uh, leerlingen een extra beetje hulp geeft en op een wat andere manier kijkt dan alleen maar met CITO-toetsen. Dat uh, kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, een kwart van de kinderen daar, uh, heeft dat. Uh, als je dat op een uh, goede manier in je onderwijsprogramma verwerkt, dan kunnen uh, kinderen op een normale manier hun diploma halen, krijgen ze een goede start, zitten ze ook in hun eigen sociale omgeving, daar voelen wij ons fijn, maar dat geldt voor kinderen nog veel meer. Ja, dan is het heel erg belangrijk dat je zo'n school hebt. Maar dat geldt ook voor de zes basisscholen die we natuurlijk hebben. Wat kun je als lokale politiek aan doen om dat onderwijs te behouden? Als de schoolleiding of uh, bestuur zegt van ja, ja financieel is het niet meer haalbaar, of voldoen ook niet aan wettelijke normen meer en dergelijke, wat kun je er dan nog aan Boom. Maar de vraag is even een beetje of dingen financieel niet haalbaar zijn. Want dat zijn keuzes die je moet maken. En dat, hebben, dat heeft de lenteakkoord ook heel duidelijk gezegd. Als wij mee moeten uh, doen en willen doen uh, in pijnlijke beslissingen, kunnen we het keuzes maken. En wij hebben gezegd, er moet zeer veel meer geld naar onderwijs gaan. Uh, en dat is ook gebeurd. Hè? In die onderhandelingen over dat, uh, dat herfstakkoord is er uh, meer dan 100 miljoen weer terug naar onderwijs gegaan. Uh, en dat zijn ook keuzes die je uh, lokaal kunt maken. Als je het hebt over de, de gelden die naar scholen gaan, uh, daar heb je keuze in te maken. En je kunt kiezen om een school uiteindelijk... Te laten verdwijnen. Maar je kunt er ook voor kiezen om er nog wat meer geld in te stoppen. Misschien meer dan andere partijen willen, maar als je dat op een goede manier als speerpunt neerzet, zijn die heus al bereid daarin mee te denken. En dat is denk ik heel belangrijk voor, uh, voor ons in Zandvoort. Wat ook heel belangrijk is, en daar werd woensdag een vraag over gesteld, ook vanuit de kerkelijke instellingen. Je hebt leerlingen nodig. En leerlingen, ja. die kun je wel uh, willen hebben, maar je kunt ze niet kopen. <tus> en uh, je kunt goed onderwijs kun je uh, maken. Dat doet het Gert de Bach overigens ook. Er komen best veel leerlingen van buiten Zandvoort hier naartoe. Uh, maar er zullen ook leerlingen als je het hebt over uh, bovenbouw-VWO... gaan andere scholen toe in de regio. Die zijn er ook. nou dat, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Je moet niet de ambitie hebben om alles onder één dak te hebben. Maar uh, het is wel heel wezenlijk dat je ogen verhoudt... dat mensen ook in Zandvoort moeten willen wonen en werken. Oh, en dat ze kinderen hier krijgen... zodat die scholen ja, door kunnen. Dat doet de Gertenbach door een, ja. een specialisme te zoeken. Ja. dyslexie. De discussie ja. over de Gertenbach-school... die loopt trouwens al jaren. Want ja, ja. ik kan me herinneren... Ja, ja. in de ja, ja. tachtige jaren was het, uh, het voortbestaan van de Gertenbach stond al der discussie. De Gertenbach heeft bewezen dat ze een goede school is. En wat Gerrit al zei, ze trekt zelfs mensen buiten de regio, dus buiten Zandvoort aan. Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in. Dat de Gertabach blijft bestaan. En uiteraard zullen wij als D66 daar waar mogelijk de Gertenbach daarmee helpen. Ja, dyslexie werd als een van de dingen al genoemd voor de, voor de Gertabach. Maar ik kan mij ook niet aan de indruk onttrekken. Zandvoort is een horecadorp. Is dat op opleidingsgebied op misschien niet een mogelijkheid dat... De... Nou ja, dat is geval... ja, dat is niet aan de politiek, maar. Nou, dat is in de omringende uh, gemeente. We zitten natuurlijk wel relatief dicht bij Haarlem, uh, bij Heemsteden. En uh, zeg maar het, uh, het doorleeronderwijs dat zit ruim in de, uh, in de regio. ROC is ook in Haarlem. Ja. Um, je moet je afvragen of je, uh, of je wil dat, dat alle uh, leerlingen die Zandvoort zeg maar, te bieden heeft of die hieronder in het dak moeten. Dat is ook een, een hele kostbare operatie. Met name uh, opleidingsonderwijs vraagt natuurlijk om specialisaties ook aan de onderwijs, uh, aan de lerarenkant. Nou, tot nu toe is gebleken dat dat op dit moment gewoon niet haalbaar is. En ik denk ook, hoezeer ik het misschien ook zou willen, dat dat gewoon een brug te ver is. Omdat we een goed aanbod in de regio hebben. En die leerlingen ook wel die scholen weten te vinden. De geluiden die ons in ieder geval niet bereiken, is dat dat een heel groot probleem is. Het zou misschien gemakkelijker zijn. Maar of we daar uiteindelijk nu een slag mee kunnen slaan, dat betwijfel ik. Goed, uh, deze tweede ronde overigens is de bedoeling dat uh, de partij die aan het woord is uh, eigenlijk mag zeggen... ...waar gaat het nou eigenlijk om met deze gemeenteraadsverkiezing? Wat vinden wij nou belangrijk? Nou, onderwijs is er duidelijk een van, gezien de bevlogenheid waar jullie over praten. Uh, ik weet van D66, ja, als ik nou D66 moet karakteriseren, dan zeggen ze zelf altijd van... ...kijk, links heeft niet helemaal gelijk... En rechts heeft het niet helemaal gelijk. Er zijn nog wat nuances tussen. En daar zitten wij als D66 ja. om te nuanceren. Ja. Nou, wat gaan we in Zandvoort merken van die nuancering? We hebben het even over het onderwijs gehad. Uh, zijn er andere gebieden waarop jullie zeggen, ja maar wacht even. Daar gaan wij als D66 de komende periode ons hart voor maken. Nou, die zijn er... Ruud, als ik aftrap... Uh, mag ja, doe jij de aftrap, dan kop ik in. Heel goed. Ja, goed. Nou, die, die zijn er zeker. Kijk, wij zijn een... een sociaal-liberale partij. Dus als je kijkt naar waar we staan... dan uh, vinden wij het heel belangrijk... dat je uh, altijd vertrouwen hebt in mensen zelf. Mensen moeten een hele hoop dingen zelf doen. Ja. En wij uh, geloven er ook heilig in... dat uh, de gemeente, dat is een... Uh, een, een zeg maar, een uitvloeisel van wat wij met z'n allen willen. Wat we belangrijk vinden. We hebben een model met elkaar bedacht... dat heet democratie. Het is in ieder geval het beste model... wat wij kunnen bedenken. Als je de kranten openslaat... zie je hoe anderen... Gebieden in de wereld uh, het uh, vergaat. En dan zie je ook hoe dingen, denk ik, uh, slechter zijn dan wij het in Nederland geregeld hebben. Ja. Wat wij heel belangrijk vinden is dat je mensen dus ook het vertrouwen geeft en uh, dat je als gemeente ook je bewust bent van het feit dat je een product bent van de mensen zelf. Er zijn ook partijen uh, die ook uh, gaan voor de gemeenteraad die veel meer de overheid zien als een oplossing voor allemaal problemen. Dat zien wij niet. Dat zien we wel aan de zorgkant, waar uh, de zwakkeren in de samenleving het gewoon zwaar hebben. Ik heb laatst iemand horen zeggen, en dat vond ik wel heel erg mooi, uh, je, hebt met, je hebt mensen met kansen, je hebt mensen met uitdagingen. Nou, er zijn ook mensen in deze samenleving die hebben wel heel veel uitdagingen, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En dat zie je straks met die WMO onze kant op komen uh, mensen met uh, meerdere autistische kinderen die helemaal aangewezen zijn om normaal te functioneren met een gezin op die zorg nou daar hebben wij oog voor, dat vinden we belangrijk, dat moet op een effectieve manier uh, moet dat gebeuren, het maakt straks een heel groot deel uit van het gemeentebudget, dat is denk ik ook heel erg belangrijk, dus als het niet goed geregeld wordt, dan gaat het ons ook heel veel kosten nou, we hadden het al even over onderwijs net. Uh, wat we heel erg belangrijk vinden is dat we uh, de ondernemer die in Zandvoort op dit moment gewoon heel zwaar heeft. Dat die een gemeente aan haar zijde vindt. Niet om de problemen van de ondernemers op te lossen. Want ook daarvoor geldt, ondernemers moeten het zelf doen. Maar wel ondernemers een handje te helpen om dingen makkelijker te maken. Dan heb je nou, dan heb je bijvoorbeeld over flexibele bestemmingsplannen. Op het moment dat uh, een pand van functies zou kunnen wisselen. Waardoor mensen een andere onderneming kunnen maken. Dat je dat ook makkelijk mogelijk maakt. Dat daar niet hele ingewikkelde procedures. Voor zijn dat dat vervolgens ertoe leidt dat mensen de winkel een tijd moeten sluiten, dan helpen we elkaar niet vooruit. Ik denk dat dat heel, heel erg belangrijk is. En heeft en... dat te maken met de manier waarop jullie bestemmingsplannen behandelen? Nou, wij hebben wel in ieder geval speerpunt in ons, uh, in ons vriesprogramma staan dat wij willen dat die uh, ruimere bestemmingsplannen er komen. En dat gaat ook niet alleen voor ondernemers, dat gaat ook gewoon voor de mensen die een huis hebben en daar zonnepanelen op het dak willen. Waar nu nog allemaal welstandseisen voor zijn, waardoor dat gewoon niet kan. Terwijl we ook proberen de wereld schoner, groener te maken en hem straks toekomstige generaties achter te laten met een wat minder grote uh, ja, voetafdruk met vuiligheid. Ja. En je ziet nu dat de gemeente. En dat is niet de schuld alleen maar van de gemeente. Het is ook niet de schuld van andere partijen. Het is een wereld die wij normaal zijn gaan vinden. Maar dat we zoveel dingen geregeld hebben. dat die regels gewoon in ons nadeel beginnen te werken. Dat dus we er last van hebben. Werkt en dat het is verstikkend? Is niet... Ja, het werkt zeker verstikkend. Ja. Uh, nou, uh, heb jij daar een opmerking over gemaakt. Uh, tijdens het politiek café? Ja. Over dat uh, bestemmingsplan? Ja. En dat ging dan met name over de panden die hier uh, leeg stonden. Ja. Uh, en dat je, je daar uh, niet ingewikkeld over moest doen. door bijvoorbeeld ja. het bestemmingsplan aan te aan te passen en ja, dat de nou, pand een andere bestemming zou kunnen ja. krijgen. Waar dus dan nu een horeca ja. bestemming op zou zitten, ja. et cetera. Nou, we hebben de, de raad heeft daarmee geworsteld de afgelopen jaren. Er is een, een retailvisie visie ontwikkeld. De, de gedachte is dat er meer uh, vlekken in het centrum komen waar retail bij elkaar zit. Maar dat had ook als consequentie dat uh, een van de ideeën was om het einde van de Haltstraat anders in te richten. Nou, daar zitten nu ondernemers, die hebben het niet makkelijk. Nee. En wat dan al helemaal niet helpt, is een gemeente die een proefballonnetje oplaat en zegt: van, nou weet je wat, we denken erover nu te plaatsen. Mm -hmm. Daarbij het verhaal niet goed communiceert. Ook niet laat zien dat mensen gecompenseerd zouden kunnen worden uh, voor die verhuizing. Eigenlijk niet het goede alternatief bieden. En ik snap heel goed dat mensen dan in een weerstand schieten. Omdat ze het gevoel hebben dat ze gewoon niet goed gehoord zijn. Uh, de, natuurlijk moet je met z'n allen daar goed over nadenken. De huren zijn in de ogen van veel ondernemers te hoog. Maar daar zijn we als D60 ook duidelijk in. Het is de ondernemer die samen met de verhuurder iets moet. Je kunt een leegstandswet kun je met z'n allen bedenken. Dan kun je gaan ingrijpen. Maar dat kan niet zomaar. Want heel veel panden, daar zit gewoon een hypotheek achter met een bank. Die bank vindt het niet leuk dat dat pand ineens heel veel minder waard wordt. Die gaat dan zijn lening opeisen en dus gaan ondernemers volgens failliet. en je moet elkaar niet in een spiraal brengen. Waarin iedereen eigenlijk slechter af is. Wat je wel moet doen, en daar moet je als gemeente heel goed naar kijken. Is dat als er leegstand is, dat je op een nette manier die leegsta leegstand maskeert. Dat je bestemmingsplannen hebt waardoor er misschien een tijdelijke woning ergens tussen kan. Maar dat er in ieder geval niet zo'n hele zieloze lege gevelraam is waar op een gegeven moment de steen doorheen gaat. Ja. Want dat is echt een doorn in het oog. Maar het gaat ook over andere dingen. Als ik nog één ding mag zeggen. Als we. Vorige week waren we de straatverspraak voor de bakker. En die zei: Ja, weet je, als ik een terras voor mijn deur wil hebben. en daar is 10 meter uitloop. Ik zet de eerste stoel neer en dan heb ik al iemand naast me staan van de gemeente. Die zeggen ja maar dat mag je niet want het staat niet in het bestemmingsplan Nou daar moet je met elkaar echt wat flexibeler in zijn Want terrassen trekken mensen aan Dat trekt toeristen aan Dan gaan dingen makkelijker lopen En ik denk dat we daar echt nog wel een stap kunnen zetten met elkaar ja, Kom ik nog heel even bij je op uh, terug Over de bakken met, uh, met de terrasstoel uh, Eerst even muziek en dat is van de Rolling Stones oh. De rollende steentjes. Nou, de rollende stenen, stenen die, uh, die, die, gaan, uh, die. Die komen niet uit een, uit een beker uh, en dan eten. De dobbelstenen. Maar goed. Uh, we gaan nog even door met. Uh, de mensen van D66, Ruud Zandberg en Gerard Kuipers, de lijsttrekker van D66. Het ging net even nog over die bakker die de terrassenstoel buiten deed. Maar ik kan mij dan nog wel wat voorstellen. dat op een gegeven moment daar de gemeente misschien met een, ja, met een vingertje omhoog staat. Omdat er dan ook nog horeca-bedrijven zijn. Ja, zij wel. En wij niet. Want ja. wij hebben dan ook. Want dat, dat, dat krijg je dus. Een, een, een nee, soortement van. Gelijkwaardige aardig aardigheid. Dat diezelfde bakker tegen me zei, want daar tegenover staat tegenwoordig: we zullen geen reclame maken, maar er staat een viscar. Ja. En eh, ondernemers zijn vaak concurrenten. En hij zegt: Nou, weet je, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben er hartstikke blij mee. Want eh, hij staat al wel dicht bij mijn winkel, maar er komen mensen onze kant op. En die mensen die kopen naast een visje misschien ook een brood bij mij. En iedereen denkt vaak dat we elkaar als concurrenten zien, maar zo is het niet. Mensen moeten gewoon het dorp inkomen. En als ze het dorp inkomen, dan hebben we er allemaal voordeel van. En als je om je heen kijkt in het centrum, je ziet weinig terrassen. De enige terrassen die er zijn, zijn inderdaad horeca. Maar je ziet verder ook weinig. Er zijn weinig bomen. Er is weinig uh, zeg maar inrichting die maakt dat het er gezellig uitziet. We hebben natuurlijk een prachtig plein. Daar gebeurt relatief heel weinig. Ja. En uh, we zijn gewend, als je naar Amsterdam of Haarlem gaat. dan zie je overal terrassen. Er zitten mensen gezellig. Die blijven daar nog even hangen. kopen nog even wat bij andere winkels. En dat misstand voor op dit moment. En je hoort de ondernemers ook heel duidelijk zeggen. dat was een jaar of vijf, zes geleden anders. Toen gebeurde er ook meer in het dorp. Niet alleen in de zomer, maar ook in de winter. We hebben net uh, met uh, de kerst gezien dat als je. Een, ...een ijsbaan neerlegt dat er ineens wat te beleven valt. Ja. En daar moeten wij veel meer oog voor hebben. Dat is niet een oplossing van de gemeente alleen. Want daar moeten de ondernemers ook op mee. De ondernemers die hebben nog wel eens de neiging om elkaar als concurrenten te zien. Ik zou, het, ik zou ze echt willen oproepen... Uh, ...verenig je en kom met een gesprekspartner naar de gemeente. Want waar we echt van af moeten... ...dat is politie die zegt... ...ja, we willen wel, maar we horen het niet. En ondernemers die zeggen... ...maar die politie die, die luisteren nooit... ...want die laat ons in de kou staan. We hebben elkaar er gewoon heel hard in nodig. Want dat maakt een dorp mooier. Toeristen zijn goed voor ons Mensen die Gewone boodschappen in dorp doen zijn goed voor ons. En daar hebben we nog echt een slag te maken. Ja, Oké, okay. goed. Waar willen jullie uh, naartoe qua onderwerpen windmolens? Noem ik roep groep maar wat of, of andere zaken. <laughs> nou, windmolens is een aardige, want daar onderscheiden we ons denk ik ook van de, de, zeg maar, de lokale partijen. Voor wie overigens een goede plek is denk ik ook uh, in de politiek hier. Maar wat wij in ieder geval gedaan hebben toen de, de dreiging van de windmolens uh, dichter bij de kust kort geleden begon op te spelen. We weten dat die windmolens buiten de kust, 12 uh, mijl, dat, ja. dat die er gaan komen. Daar is ook niks meer aan te doen. Uh, maar wij hebben wel een brief geschreven aan onze fractie in uh, Den Haag met de boodschap: Kijk ongelooflijk uh, goed naar de economische effecten daarvan. Die worden ook nog onderzocht. En teken niet zomaar voor een nieuw energieakkoord. Uh, want de modus die nu uh, door de, de, de coalitie in Den Haag uh, worden uh, bedacht, die zijn groter, hoger en die staan heel dichtbij, bijna op 6 uh, kilometer. Dat zou een enorm effect kunnen hebben. Kunnen hebben, laat dat wel duidelijk zijn. Want ze komen bijna voor de hele kust. Uh, dat maakt het ook weer wat meer gelijk. Maar een enorm effect kunnen hebben. We hebben in Groningen gezien wat er gebeurt als je daar gas uit de grond haalt. En uh, er enorme schade kan ontstaan. Wij willen ze niet voor de kust hebben. Uh, binnen die 12-mijlzone. Maar daar zijn we niet uniek in. Er is geen andere partij die het wel wil. Uh, daarmee is niet gezegd dat het niet zal gebeuren. Want het wordt op landelijk niveau natuurlijk beslist. Dat gaat over heel Nederland. Uh, maar wij willen ons erg hard maken via de verbinding die wij met Den Haag hebben. Uh, dat die windmolen dus ...niet zo dichtbij uh, komen te staan. Zodat we uh, nog in ieder geval een, uh, een kustlijn hebben... ...die uh, zicht op zee heeft, vrij zicht op zee heeft... ...en een mooie ondergaande zon. En dat je dan heel erg in de verte modus ziet staan... ...daar zijn we denk ik inmiddels al aan gewend. Want die zie je ook bij het Amalië-windpark staan vanaf onze kust. Uh, maar we willen wel zorgen dat we niet economisch last gaan krijgen... ...van, uh, van die situatie. Overigens is nu het standpunt van de Tweede Kamer fractie van D66. We zijn voorstander van... Uh, plaatsen van windmolens uh, op zee maar niet in het zicht oké, okay is ook een kostenkwestie. Als ze verder in zee worden gebouwd, worden ze duurder. En de ja. gedachte is, als je ze dichterbij bouwt, is ze goedkoper, is ze stroomgekoper. En wat wij natuurlijk wel vinden, want dat is wel een, een discussie die actueel is, uh, we moeten een schonere wereld met elkaar uh, zien te krijgen. En windenergie is een kans. D66 is een kans. Nou ja, maar het gaat ook over torens van bijna 140 meter hoog. Uh, het gaat over voortschrijdende techniek. Over een paar jaar zijn ze weer beter dan nu. En je weet, die dingen worden neergezet met een bepaalde uh, periode. Uh, wij vinden gewoon dat je oog moet hebben voor de schade die het ook uh, nou is D66 ook uh, ja wordt het nog steeds nog gezien als een jonge partij, jongerenpartij. Dus dan kom ik automatisch uh, op het uh, punt van uh, ja, hoe, wat leeftijd. doen jullie? Ja, nou niet uh, jouw leeftijd, druk, maar uh, uh, iets voor jongeren. Hoe uh, is dat uh, in het verkiezingsprogramma bij jullie uh, geregeld? D66 heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met een plek voor jongeren in Zandvoort. Jij bent ervaringsdeskundige. Ik, ben, ik, kan me, ik kan me herinneren dat ik twee jaar geleden... Uh, geregeld heb, onder andere met de living room, dat hier mensen van de living room uh, hier aan tafel zaten. Ja, ja, ja, ja. Er is een brief toen geschreven uh, samen met, met mij naar het college. Daar is op, op dat moment is er eigenlijk weinig mee gedaan. Ik heb uh, in november, tijdens de algemene beschouwingen heb ik dat opnieuw aan de orde gebracht. Uh, dat er werkelijk niets was voor, voor jongeren. En dan bedoel ik jongeren tussen 12 en 18 jaar. Um, het antwoord van de Partij van de Arbeid uh, was... Uh, ja, dat het uh, allemaal lastige jongeren waren... waar uh, eigenlijk niks mee gedaan kon worden. Uh, de wethouder had het over tien groeperingen... Uh, die niet met elkaar uh, om de tafel wilden. Ik ben naar het pluspand geweest. Ik heb gesproken met de jongerenwerker... met een groot aantal jongeren... met een ondernemer in de Kosterstraat... en met de politie. We hebben opnieuw een brief uh, uh, gemaakt met een handtekening van een groot aantal jongeren. D66 heeft ervoor gezorgd... dat er een ronde tafelconferentie werd gehouden. Met groot succes. Ik geloof dat er 60 mensen waren. De jeugd die heeft toen hun standpunt... fantastisch uh, uh, uitgedragen. Het resultaat is... Dat uh, de wethouder afgelopen woensdag heeft gezegd: we zijn bezig met die exploitant in de Kosterstraat en er komt een plek in de vorm van een uh, container uh, voor jongeren als hangplek, waar ze veilig ongestoord en zonder en mensen overlast te bezorgen kunnen chillen. Zo heet dat. Ja, uh, nou, weet ik ook dat Sociaal Zandvoort uh, ook een uh, aantal uh, van dit soort uh, punten naar voren heeft. Uh, waar is dit? Ik heb, heb Sociaal Zandvoort nergens gezien. Oh, nee. Dat vind ik verbazingwekkend. Nou, het, het, het, het, het staat er wel in. Ja. Ja. Wat, wat misschien wel goed is om, uh, om op te merken is dat afgelopen woensdag uh, desgevraagd alle partijen erover eens waren dat het jeugdhuis weer snel moet komen. En ik denk ook dat de gemiste kans in de afgelopen periode dat niet eerder gebeurd is want je ziet in in Hille en in Haarlem dat ze hele goede ervaringen hebben met een, een, een jeugdhonk waar ook jongerenwerkers aanwezig zijn. Mensen die gewoon ook kunnen helpen om kinderen als ze de neiging hebben dat verkeerde kantje op te zoeken om ze de andere kant weer op te helpen. En uh, het is ook een gemiste kans, omdat je zelf dus overlast in de hand werkt. Op het moment dat we zijn allemaal jong geweest. Ja, ja. We hebben allemaal een periode gehad waarin we dingen deden die misschien niet achteraf gezien, hè, net niet helemaal handig. Niet waren. belletje trekken Gerard. Ja. Maar je begrijpt wat ik bedoel ja. en je ja. kunt daarmee groepen ook tot overlast veroordelen. Simpel gezegd omdat je niks voor ze regelt. Nou, Dat is de afgelopen vier jaar gewoon niet goed gedaan. Nee. En het college heeft er te weinig oog voor gehad. Er is beterschap beloofd. En het is nu zaak aan alle partijen die afgelopen woensdag ook zeiden... we gaan het regelen om het ook op korte termijn gewoon te doen. Oké. Okay. Uh, nog een andere uh, vraag is... Uh, hey, jullie, uh, ja, uh, jullie grote baas uh, Alexander Pechthot liet... Uh, dat was ook uh, nog even wat ik uh, graag nog naar voren wilde halen. Heeft het iets over lastenverlichting... Uh, uh, ja. Hoe zit dat op lokaal niveau? Uh, uh, uh, Kunnen ja, kun jullie daar ook specifiek in zijn uh, en zeggen van... Nou, wij hebben jullie net... uh, ook een punt uh, om de lasten niet al te hoog te laten nou, worden? We hebben de gezegd dat wij vinden, maar dat is voor dit jaar al bijna niet meer te doen. Want uh, de begroting voor dit jaar is natuurlijk eind vorig jaar al aangenomen. En bijvoorbeeld de OZB. Uh -huh. Bedenk je dat veel van de gemeentelijke inkomsten die komen uit Den Haag nog steeds. Een aantal belastingwetten die maken dat geld hier naar de gemeente gaat. OZB is er eentje van, hè, op, op woningen. Die stijgt dit jaar in Zandvoort. Uh, die gaat van 0,9% naar 1,2%. Dan zitten we overigens nog steeds in de middenmoot. Dus het is ook niet zo dat we dan meteen in de paniekstand moeten schieten. Maar het betekent dat mensen gaan meer geld kwijtraken aan onroerende zaaksbelasting Riolheffing Rioolheffing, dat zaken, zitten we redelijk onderin. Uh, wij hebben gezegd in ons verkiezingsprogramma OZB mag wat ons betreft niet verder stijgen. Tenzij de gemeente haar financiën op orde krijgt. De gemeentefinanciën zijn niet goed op orde. We hebben een ongelooflijk scheve verhouding uh, inkomsten versus schulden. 139%. Dan nou zit je in de code rood uh, bij de uh, Bank Nederlandse Gemeenten. En al vrij dichtbij een situatie waar er ingegrepen wordt zeg maar, vanuit uh, Nederland. Wij vinden dat we uh, wat dat betreft ook heel goed moeten kijken wat ook in Den Haag nu gebeurd is. Pijnlijke beslissingen zijn gewoon onvermijdelijk. Wij vinden dat het geld wat er is moet komen bij de mensen die het ook echt nodig hebben. De kwetsbare mensen in de samenleving. Veel van het geld, we hadden het net al even over die uh, wetmaatschappelijke ondersteuning. Dat gaat straks door de gemeentebegroting. Nou, waar we in ieder geval voor willen waken is dat er niet verdere lastenverzwaringen zijn... Die maken dat mensen het gevoel hebben dat ze nog meer geld kwijtraken. Terwijl de waarde van hun huis, wat zie iedere keer op hun woz waarde aanslag kunnen zien, alleen maar daalt. En er steeds meer geld zeg maar, uit hun portemonnee wordt gehaald. We vinden dat de gemeente daar een eigen verantwoordelijkheid in heeft om ook aan de kostenkant te gaan snijden. We willen proberen dat niet te doen aan de zorgkant. Maar wel te doen aan de kant waar we het hebben over bijvoorbeeld de ruimtelijke inrichting. Je merkt dat als de gemeente zich daar wat terugtrekt. Dat hebben we nu al gedaan door het niveau van onderhoud iets naar beneden te schroeven van bijvoorbeeld de plansoenen. Ja. En dan zie je een initiatief ontstaan van bewoners die zeggen, nou, wij willen zelf wat bloemetjes planten. Nu moet je dat nog vragen aan de gemeente. Misschien moeten we wat doen aan een wereld waarin we weer wat meer dat soort dingen zelf doen, omdat het onze buurt is. En in andere gemeentes, in Schiedam bijvoorbeeld, daar hebben ze nu de vraag aan de gemeente er maar uitgehaald. Als je zelf een perkje wil beplanten, dan mag dat. Dan gebeuren nu hartstikke leuke dingen. En we moeten ook oppassen, hè, al die regels die we met elkaar hebben, waardoor mensen eigenlijk steeds maar weer moeten vragen of iets mag. Waardoor die gemeente zich weer mee bemoeit. Als mensen het zelf kunnen, dan moet je het mensen zelf laten doen. We moeten niet ...altijd denk in overlast en in wantrouwen in anderen... ...maar in vertrouwen in elkaar en dan komen we heel ver. Ja. Typisch lokale zaken... Ja, is dat, zijn dat voor jullie speerpunten? En dan is het zo'n top 5. Hè? Parkeren? Parkeren, ja. de watertoren, de krocht, ja. de blauwe trep, Nou ja. Nou, laten we het even over parkeren hebben, want dat is iets waar we de, de gemeenteraad echt onderuit hebben zien dus gaan de afgelopen uh, vier jaar. Uh, we hebben parkeerbeleid ingevoerd hier met het idee dat heel Zandvoort uh, een parkeer regime moest krijgen omdat er problemen waren, uh, dat is ook het verhaal steeds geweest we voeren het in omdat er parkeerproblemen zijn en gaandeweg hebben we gezien dat als een soort olievlek het zich heeft uitgespreid, ook over wijken waar helemaal geen parkeerproblemen waren uh, de VVD die erover ging, die wilde eigenlijk niet weten uh, van luisteren naar uh, inwoners en die zeiden we voeren het gewoon in, de raad heeft gezegd dat het moest uiteindelijk hebben we voor elkaar gekregen met een aantal andere partijen dat er een enquête is geweest uh, in vier wijken, waardoor het uiteindelijk nu in ieder geval daar onhold is gezet, wat ons betreft definitief, want je moet een parkeerprobleem alleen maar oplossen uh, met belasting als het probleem bestaat. En je... Ja, dat, ik wou daarover zeggen, want er, er, er bestaat wat wantrouwen. Hè. Als ik zo wat mensen om me heen spreek, die is ja, ah, ze hebben het even over de verkiezingen heen getrokken. Nee, nee. En uh, straks als er een nieuwe raad is, dan gaat dat gewoon toch door. Niet als wij in het college komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor ja, mensen is om te weten. En er is iets anders wat ik denk, ook belangrijk is, wij hebben uh, altijd geroepen, dat, dat doen we al vanaf 1966, dat we vinden dat mensen veel beter betrokken moeten zijn bij die uh, gemeentepolitiek. Wij hebben vlak voor de verkiezing, niet als een verkiezingsstunt, het kwam helaas niet meer op de agenda door de drukte in de laatste weken, maar een burgerinitiatief aangekaart. Mensen kunnen in de buurt met een stem of 50 en in het dorp met een stem of 125 kunnen ze zaken agenderen bij de raad. Daarmee is niet gezegd dat, zoals we het graag zouden willen, het ook wordt uitgevoerd, maar de raad moet dan over het onderwerp praten. Dat is voor andere partijen nog altijd lastig gebleken. Ze zeggen allemaal dat ze het belangrijk vinden, maar toch liever niet. Dat zag je dus ook bij het parkeerbeleid. Een wethouder. Die eigenlijk ook probeerde te voorkomen dat die enquête er kwam. En bij die enquête zagen we met een flinke opkomst, 42%, dat die bewoners zeiden... joh, wij hebben helemaal geen parkeerprobleem. Dus waarom moeten wij straks gaan betalen voor parkeren? Dat moet ook de vorm zijn die we met elkaar kiezen. Als we een probleem willen oplossen, moet je eerst luisteren of het probleem er ook echt is. De gemeente weet het niet beter dan de mensen in de buurt. De gemeente is een product van ons allemaal. Die moet dus altijd luisteren naar wat we willen. Ja. En ik denk dat dat heel wezenlijk is. En het burgerinitiatief het maakt dat ook mogelijk. Ja. Nou, er komt bij mij een vraag op. Ja. Uh, degene... De ...de wijken waar nu al een regime is. Ja hebben die het recht om Wat ons betreft, ja, wat ons betreft komt er een evaluatie. Je moet ook denk ik niet uh, in die val stappen dat op het moment dat je uh, betaal, betaalparkeerden invoert en dat kost geld, dat je op een gegeven moment geld nodig hebt om het in stand te houden. Dat is een enorm risico. Ja, Daar gaat bijna een wel. miljoen in om. Ja, maar dat hoor ik dus he. wel. Uh, ja. van het, uh, het is een inkomstenbron van de gemeente. Klopt. En dat, uh, dat, dat blijft dus een beetje in stand houden. Zullen we andere inkomstenbronnen moeten zoeken, want de mensen willen het gewoon niet. Prima. Goed, we zijn uh, zo'n beetje aan het einde gekomen. Ja, uh, ik dank uh, de heren Sandbergen en Kuipers uh, voor de komst uh, naar Hotel Hoogland. Graag gedaan. Dank voor jullie tijd. En uh, wellicht tot een andere keer. Hopelijk te snel. Ja, goed. En de muziek is er, als het goed is, van Marvin Hamlish en de Entertainer. Ja. Dus, hè? Ja. Dat is, dat, dat is een beetje bekend muziek, eigenlijk. Ja, ja. Het is net geen jazz eerlijk gezegd. <lacht> nee, die entertainer hè? we hebben de Zandvoortse top <lacht> entertainer Leuk hè, die bruggetjes slaan. Uh, Hans Reimers, goedemorgen, Zand, jazz in Zandvoort. Zondrijd, ik hier <lacht> <lacht> ja, dat zijn uh, van die leuke bruggetjes die je dan op een gegeven moment slaat uh, ja. in zo'n programma. En, uh, nou, het is jazz in Zandvoort. 3 en 9 maart in Theater De Krocht. En voordat ik het uh, gras helemaal voor je voeten ga wegmaaien, wat kunnen we verwachten? Nou ja. Het komt niet veel voor dat we Amerikanen in, in Nederland hebben. Althans, ze komen hier ja, ja, wel. Komen al, al, wel als, al, ja. als ja. Maar goed, daar hebben jullie het net we uitgebreid We hebben het over muzikanten. we hebben het over muzikanten. Ja. Uh, uh, maar, nu hebben we er dan toch wel weer eentje. Wat wij overigens ook niet wisten. Maar waar we op gewezen zijn door een, uh, door een fantastische gitarist. Martin Oster. En die uh, uh, Erik Timmermans doet de programmering. Nou, die spreken elkaar regelmatig. Dus, dat was een telefoontje genoeg van... Howard Olden is in, uh, in Europa. In, in Nederland. En probeer die nou... naar de krocht te krijgen. Want dat is een ongelooflijk goede gitarist. En toen zei hij... tegelijkertijd van nou, dan kom ik ook. Dus we hebben maandagavond... twee gitaristen. Uh, uh, en, en dat is op zich al... buitengewoon uniek. Mm. Dat komt niet veel voor. Uh, dus daar, uh, daar zijn we blij mee. Uh, en eigenlijk is dit hetzelfde wat we... Een paar maanden geleden begat met Scott Hamilton op een maandagavond. He, dus ja. gewoon zo'n ingelast jazzconcertje. Uh, wanneer iemand zegt van ik ga naar alle twee, dus naar en de derde en de negende, dan betalen ze niet twee keer 15 euro entree. maar 25. He, dus dan hebben we daar ook die, uh, die korting, want we willen het vooral niet uh, ten kosten laten gaan van degene die 9 maart komt, He, André Vrolijk. Ja, dat is je reguliere ja, concert. Ja. ja, 9 maart is reguliere en maandagavond is het, uh, is het ingelast met Howard Holden. Ja. Ja. Twee gitaristen, zei je? Ja, op maandagavond. Op maandag? Mar Martin Oster ja. en Howard Holden. Dus Martin Oster, uh, Nederlands gitarist, is er al eens al vaker in de krocht geweest, een paar jaar geleden. Okay. Ja. Verder geen be begeleiding? Alleen? Jawel, jawel, jawel. jawel. Ja, uh, uh, Erik Timmermans uh, uh, aan de bas en uh, uh, Frits Landersberger. Die het uh, die de, de, de slagwerk uh, voor zijn rekening neemt. Dus ja, prima. Helemaal goed. Daar zijn we blij mee. Wat is het repertoire? Ja, dat, dat, dat is toch het... het wordt het, uh, het gehouden? Het, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat is toch het Amerika Zoonboek. Ja. He, de, de man speelt, speelt swing. He, dus de Amerikaanse Evergreens. Uh, uh, uh, die je die overal hoort. He, het, het, bekende, het bekende repertoire. Ja, noem eens wat, uh, ja, uh, ik ken het American Songbook niet. Ja, wel, dat ken je wel. Ja, tuurlijk wel, je kent het repertoire van Frank Sinatra, Tony okay, Bennett, oh, die, uh, dat is het man. American Songbook. Oh, okay. He, dus compositie. waar het land groot mee geworden is ja, in de Ja, dus de composities van Cole Porter, Rodgers Hammerstein, oh, okay. uh, ja. uh, noem maar op, nee, Jimmy dan Van Houston. Uh, da dan, dan praat je over de, over de Amerikaanse Evergreen's. Okay. Ja, dus en, dat uh, en, die hem, en, en die gaan zij spelen. En, uh, die gaan zij spelen. Ja, ja en daar zal ongetwijfeld eigen werk bij zitten. Maar wat heel bijzonder is, hij speelt op een zevensnarige gitaar. En dat komt niet veel voor. Want dat, is, dat is heel Daar heeft normaal. Nou, zes, zes of twaalf. Zes. Okay. Of vier? Ja, dat is een basgitaar. Ja, vier. Ja, kijk, kijk. Dat, ja, nee, dat is heel goed. heel goed. Heel goed. Muzikale kennis van nee, de maar Nee, maar het is Nee, maar het is wel een, een, een, een reus in, in Amerika. He, de man heeft uh, gespeeld met uh, Dizzy Gillespie, en Woody Herman en Benny Carter en, wow. en de, noem maar op. Met onder andere ook fel uh, gewerkt met Scott Hamilton. Nou, die kennen we. He, ja. Die is hier die is hier vaker geweest. Ja, dus we zijn heel, heel blij en trots dat hij, dat hij in de krocht komt spelen. Ja. Dus ik hoop van harte dat ons uh, publiek dat ook vindt en vooral komt. Ja. Dan gaan we naar de negende. Ja, ja dat, is ook wel, dat is ook wel heel erg goed hoor. Uh, dat is de vaste bezetting weer, want ik zie André, ook weer uh, de namen van uh, Frits uh, Landersberg en Erik Timmermans. Ja, uh, dat is er Ja. Dat Nee, Jean-Louis Van Damme nee. niet. Uh, uh, nee, we hebben de, de percussie van uh, Jeroen de Rijk. Heet die Van Dijk of Van Damme? Wie? Jean-Louis? Van Damme. dan. Damme. Van Damme. Oh, en... is dat op mijn lijstje Is dat Van Dijk? Maar nou goed, oh. maakt niet oh. uit. Nee, Jean-Louis <laughs> Van Damme. Ja, van ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat klopt, dat klopt. En, en ja, die uh, conservator, klassiek uh, geschoold uh, accordionist. Uh, André Fralle. André Fralle, conservatorium. Uh, maar uh, is natuurlijk ook bekend geworden door zijn accordeonspel uh, met het uh, met Zwanenkoor in Amsterdam. Yeah. Uh, in het orkest van Melando, waar hij heeft gespeeld. Hè? Dus we kennen allemaal uh, Alde Klappa. Tango. Ja, maar, yeah. ja, Don, Alde Klappa, dat, oh, gaat, dat mag kun mag jij zelfs in ja, je, ja, ja, ja. Je, je muzikale repertoire uh, op, Ja, precies. Nou, dat heeft hij gespeeld. Maar ook een, uh, een, een cd opgenomen in 2003 met ook weer de, de Amerikaanse Evergreens, en die heet dan ook Getting Sentimental. En die, heeft, die cd heeft hij gemaakt met Frits Landersbergen, Jeroen de Rijk, Edwin Cosilius, Martin Oster en Gijs Dijkhuizen. Dus dan zie je die, die, die jazzclub eigenlijk weer ja. bij elkaar komen. He, en, al, en die zijn dus ook allemaal al individueel in de krocht geweest. Ja. Mm -hmm. het, het grappige is, bij het, bij het doorlezen, zeg ik, ja, dat is een accordeonist, die heeft ja. een klassieke opleiding, ja je hebt, Populaire Latijns-Amerikaanse ja. muziek veel gespeeld. Ja. En dan ja. komt hij toch in de jazz terecht. Ja. Ja. Ligt daar zijn hart? Nou, dat, nou, dat weet ik niet. Misschien weet? wel, dat heb geen idee. Maar het zijn, het zijn muzikanten. En uh, een, een muzikant kan, kan natuurlijk een heleboel verschillende richtingen spelen. Uh, er zijn maar weinig jazzmuzikanten die kunnen leven van uitsluitend jazz spelen. Ja. En hoe je het nou vindt ja, of heb je wel eens eerder over gehad. Ja, er moet toch brood op de plank uh, komen. Hoe het nou, hoe het nou, dus wat doen ze dan? Dan ga je gewoon commercieel spelen. Ja. En je hebt geen keus. Ja. Dus niet uh, jazz, maar gewoon ergens in een andere muziek of... Ja, maar neem. In het ver verleden, Hè? Uh, Benny Goodman. Clan Miller, hè? Dus de, de, mm -hmm. dat, waren, dat waren de leiders van de, van de grote big bands. Maar die gingen op een gegeven moment ook buitengewoon commerciële muziek spelen. Ja. Want er moet wel het publiek zijn die de platen willen kopen, toen de tijd, of naar de muziek willen luisteren en binnen willen komen, whatever. En als dat niet meer kan, dan moet je het andersom doen. Ja. Maar een heleboel, een heleboel jazzmuzikanten in Nederland spelen net zo makkelijk de, de Polonaise, hoor. Geen enkel probleem. De Polonaise. Nee, maar als dat, als dat betaald kijk wordt. Kan is wel eens vandaag begonnen? Ja, precies. Ja. Nou ja, het, het, goed. Dat sluit dan aardig erbij aan. Maar waarom niet? Ja, ja als, als niet-jazzkenner, uh, de combinatie jazz en accordeon zou ik niet zo snel maken. Nou, nou kijk eens op YouTube naar uh, oude filmpjes van uh, Johnny Meijer. Ja. Toets het maar in. YouTube. Johnny Meyer, dan uh, ga je opnames zien, jazzopnames van Johnny Meijer, met John Engels. Slagwerk. Ja, John dat Engels is, is nog steeds een. ongelooflijk goed gespeelde jazz daar. Ja. Maar uh, uh, uh, in Amerika met Matthews, fantastische accordionist. Oh. Oh. Er zouden zijn er meer. Ja. He, ja, de... Italië, Frankrijk. Ongelooflijk, Ongelooflijk goed. Ik een beetje in, hè, heb ik het gevoel. Want je ziet dat steeds vaker opduiken. Ja. Heeft dat te maken met het klein beetje misschien het bandelion-effect? Uh... Zou best kunnen. Karel Kraaien. Karel, Krijos. Karel Krijos. Nou ja, En nu met zou... het zou overlijden van Paco de Lucia. Ik weet niet. Uh... zou best kunnen. Ja, dat is natuurlijk ook een icoon die uh, wel op uh, erg jonge leeftijd is overleden. Hè. Nu... En dan hebben we het over 66, Paco de Lucia. Paco de Lucia, de Lucia. De Lucia. Ja, ja, 66. Dat, dat, dat, dat, een fantastische gitarist. Ik heb gisteravond ja. een half uur even dat aangehad. Geweldig. Ja, het, uh, het, is, het is alleen jammer ja. dat ik daar weer achteraf dan weer, uh, op het moment dat iemand dan overlijdt, dat je dan ja. op een gegeven moment uh, ja. in aanraking komt met de muziek. Ja. Uh, maar uh, is, dat, is dat ook iets wat uh, nog misschien ergens een keer uh, of dat het al geïntegreerd is in het uh, programma? Uh, zulk soort muziek? De, de, de, de, de, in Jensen de, de, in Antwoord, Daar heb ik het nu over. De, de muziek die ja, we hebben het over Paco de Lucia ja. en Bandeleon en dat soort uh, dingen. Ja. Dat dat uh, ergens ook nog uh, hier en zo voor door is. Nou, misschien dat we dat wel een keer uh, kunnen doen. Kijk, wij, wij hebben het binnen de stichting natuurlijk... Hè, uh, we krijgen wat subsidie van de gemeente. Dat wordt wat minder. Dat weten we, dat is eindig. Uh, iedereen heeft daar een probleem mee. We moeten allemaal een beetje de buikriem aantrekken. Dus zijn wij ook op zoek om uh, te zien of we uh, tussen de reguliere concerten door... ...iets anders kunnen doen. Zoals dit. Want de contacten met de muzikanten... ...dat is het minste probleem. De muzikanten boeken is het minste probleem. Oh. Die komen graag. Die komen ontzettend graag spelen hier. Hmm. Maar het moet wel iets zijn... Waar, ...waarbij je de grote gemeenschappelijke deler vindt... ...waardoor mensen ook naar binnen willen komen. Hè? En als het heel specifiek wordt... ...wat je aan muziek aanbiedt... ...dan wordt de groep mensen die komen... ...ook alsmaar kleiner. Want we hebben hier maar zo'n klein achterland... He, we hebben niet een achterland als Amsterdam of Haarlem. Nee. He, je zit hier toch in dat dorp. Ja. Overigens moet ik zeggen, uh, er stond weer een ontzettend goed stukje in het Haarlem-Dagblad. He, afgelopen woensdag. Hmm. He, voor de aankondiging van de twee concerten die we nu doen. Uh, Benjamin Herman is de vorige keer geweest. stond een goede recensie in het Haarlem-Dagblad. Dus ik, ik, ik hoop dat dat ook allemaal een beetje helpt. Om ook mensen uit de regio hier naartoe te krijgen. Want daar gaat het uiteindelijk om. We zijn aan het einde van de tijd. Uh... Oh wat jammer. Uh, nog even. Maandag, hoe laat gaat de zaal open? Half negen begint het concert, dus vanaf half acht kan iedereen er binnen. Okay. Entree 15 euro, uh, krijg je een kaartje mee, kun je het concert van 9, 9 maart, betaal je dan een tientje als je dat kaartje weer inlevert. Okay, dus tandmiel. is het samen 25 euro. De deur open om, half drie, de negende. Ja? Nee, uh, vanaf half twee kun je er binnen. Half drie begint het concert. Okay. Ja? Goed, ja? En reducties als vanaf alle twee. Ja, en dan zondag uh, zal Theo waarschijnlijk weer een maaltijdje bereiden. Voor degene die willen blijven hangen. Okay. Maar dat moeten ze dan zelf even bij Theo melden als ze aan het eten mee willen doen. Goed, Hans, bedankt. Ach, heel graag gedaan. Dankjewel. En Jaap, wij gaan door even met de agenda. Uh, en, ja. uh, ik heb hier op 1 maart, dat is vandaag het poppentheater vanmiddag, om uh, drie uur bij het Zandvoort Museum. Ja, uh, dan is er morgen het kindercarnaval ook in theater te krochten en dat is van twee tot half vijf. Ja, en uh, ook morgen... Uh, organiseert de VVD-Zandvoort. Nou, het is de VVV-Zandvoort. De VVV, <laughs> ja, ja. Het is niet de VVD. Nee, nee, het is de VVD. Is het toch de VVD? Ja, dat is de VVD. Het is geen tijdfout. Oh. Uh, een sloppiestocht in Zandvoort aanvang twee uur vanaf het klein. Ik zit uh, echt in uh, verbazing verbazingwekkend dat een politieke partij een, een sloppiestocht uh, gaat organiseren. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, dan is er inderdaad uh, de derde, dat is maandag, dat is hier al uh, aangekondigd door uh, Hans Ruimers, een uh, niet uh, Jess in Zandvoort met Howard Alden, Martin Oster, Erik Timmermans en Frits Landersbergen. Dan 5 maart. Te, dat hebben we vanochtend niet over kunnen praten. Maar eerst het Alzheimer Café. Ja. Dat is een pluspunt op 5 maart. Om half acht begint dat. En thema is technische hulpmiddelen. Ja, de filmclub Sino van Kolm Die presenteert uh, ook op woensdag 5 maart. Weer een film uit de oude doos. En dat vindt plaats in Circus Zandvoort. Ja, en ook op 5 maart hebben we de Jesse Lounge Club. En uh, Jam Session. In Café Nuf Om uh, 9 uur s'avonds. En dan de onvermijdelijke windmolens. Ze komen weer terug. Uh, dan op 7 maart. Maar dan uh, in een debat. Ook in Theater de Krocht. Maar daar zullen een aantal mensen aanwezig zijn. Waarbij uh, zelfs mensen uit de provincie aanwezig uh, zijn om ja. vragen te beantwoorden. Dat zijn onder andere gedeputeerde ja Bond. En ik weet niet precies uit wat Zuid Ellen, Ellen Verkoelen ja, is. Uit Die komt uit Zuid-Holland. Ja. Goed. En uh, als laatste hebben we het net ook over gehad. Jessie's antwoord. Op 9 maart om half drie met André Vrolijk en ja, en dan worden er ook nog breikunstenaars uh, gevraagd uh, door het uh, pluspunt. Nee, niet pluspunt Zandvoort, ook Zandvoort. Want er uh, start een breiklub uh, op 20 februari. Dat is van 2 tot 4. En breien voor het goede doel kan aanmelden op 023 57 40 30. Okay, wij zijn aan het einde daarvan gekomen. We bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. Gert van Kuik en Gerrie Rutte voor redactie en uh, gast. Heerschap in uh, het geval van Gert uh, Daniel Leffert En Thomas de Jong Voor uh, de regie en de techniek En we gaan eruit met status quo Whatever you want Nou, voor een Dat altijd